Zeg nog even no. En wat? Laat niet los! Het is drie uur, Jeroen Tjepkema, met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag heeft aanwijzingen dat radicalen de komende dag de studentendemonstratie willen verstoren. Volgens politie, OM en burgemeester van Aertsen willen leden van radicale groeperingen zich mengen tussen de demonstranten en de confrontatie zoeken. Den Haag heeft daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen en om de studentendemonstratie goed te laten verlopen. Studenten protesteren de komende dag op het Malieveld tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Studentenvakbond LSVB verwacht meer dan 15.000 studenten. Ze zijn het onder meer niet mee eens dat langstudeerders 3.000 euro meer collegegeld moeten betalen. In Tunesië worden alle tot nu toe verboden politieke partijen weer toegestaan. Dat heeft de nieuwe interimregering besloten. Ook heeft de nieuwe regering bevolen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten... en zullen scholen en universiteiten maandag weer opengaan. Afgelopen dag waren in diverse steden in Tunesië demonstraties. De betogers willen dat de nieuwe regering alle banden met de partij van de gevluchte president Ben Ali verbreekt. Tijdens de protesten van de laatste weken vielen naar schatting meer dan 70 doden. Om hen te herdenken heeft de regering in Tunesië... een rouwperiode van drie dagen afgekondigd. Het filmfestival in Rotterdam moet op zoek naar een nieuwe slotfilm. Het festival zou op 5 februari worden afgesloten met The King's Speech. Maar de producent vindt dat strategisch niet slim... omdat de film kans maakt op een Oscar. Acteur Colin Firth won afgelopen week een Golden Globe... voor zijn hoofdrol in de film... De King's Speech gaat over de spraaklessen die de Britse koning George VI nam... om van zijn gestotter af te komen. Het wereld koelt af naar min 1 tot min 4 graden... met in de binnenland kans op mist. ochtends lichte regen of ijzel in het noorden. In de middag opnieuw zon en maxima tussen 3 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Welkom terug bij Nachtzuster. Vragen en antwoorden via 0800-1121. De vragen die nog openstaan. Ja, Marcel. En ze hebben helemaal geen reacties op Marcel gekregen. Niet één leuk aardig meisje dat belde naar 0800-1121... om af te spreken met Marcel van 40 jaar, 1,95 meter. Rood-oranje haar houdt van voetbal, werkt in een vleesbedrijf... en is op zoek naar een leuk lief meisje. 0800-1121. Of um, nou ja, een uh, briefkaartje mag ook naar postbus 158-1200 AM in Hilversum... ter retentie van Nachtzuster bij Omroep Max. Omroep Max, hè, dus niet uh, BNN. Mocht je dat toevallig op een of andere manier denken? Dat is niet zo. Het is gewoon Max. Um, 0801121. Als je weet hoe het komt dat Roeland moet huilen bij droevige films. Dan uh, lopen de tranen over zijn wangen. Hoe kan dat? En Jappie wil graag weten of een volle koelkast meer stroom gebruikt dan een lege koelkast. 0801121 heb ik het natuurlijk wel. Over een lege koelkast die wel aanstaat. En ik was in gesprek met Johannes. Hallo Johannes. Ja, dat zijn we weer. Ja, waar waren ja. we nu? Want het was, het was heel verhaal met de witte en doorschijnend en de, een lampen erop en dus eieren. En... Alle eieren worden dus doorgelicht. Ja. ja? Er wordt ja. een lamp opgezet. Ja. ja. En dan moet er heel kloosje op. Hè? Ja. Met een zwart dopje en dan een hele uh, sterke lamp. Ja. En dan kun je zien dat, dan wordt die, dat die schaal wordt transparant. En dan kun je zien, en dat is het verschil met een wit ei en een, zwart, en een, een, een, hoe heet het, een bruin ei... Want daar zitten pigmentvlekken in, vandaar mijn verwarring even met zwart. Ja. Uh, een, een, een wit ei doorschijnt natuurlijk veel meer dan een gepigmenteerd ei. Ja. Nou, en in de, die eidooier, daar zit dus een, een vruchtbeginsel in. Nou, en dat vruchtbeginsel, uh, dat zien wij dus als we een ei uh, klutsen in de pan, als een bloedplekje. Veel mensen willen het bloed niet in het ei. Nee. Nou, en als onder andere in het buitenland, wij zijn een heel groot eier land. En bijvoorbeeld Japan wil geen enkel bruin ei, omdat reden, dat dus die eieren kunnen geselecteerd worden, op dat bloedplekje ja dan nee. Oh. Voilà, en dan ja. komt het volgende. ja u weet ook van de virussen, de griepvirussen, meneer ja. grote professor Ab Oosterhuis, ja. Ja. ja, en die virussen die worden dus als er dus een griepepidemie is, die worden dus gekweekt in eieren. En daarom duurt het ook heel lang voordat dat uh, uh, virus, uh, antivirusvaccin uh, er is, dat dat moet groeien in die eieren. Ja. Juist, en dat kan allemaal alleen maar, maar door. één moment, oh. nou, dat kan alleen maar oh. door, het, door dat, die, dat ontwikkelen ja. van dat gedoe. Dat kun je alleen maar zien door het te doorschouwen. Want dat had met dat pigment te maken van bruin of wit, want dan ging het over. Ja. ja, ik luister graag. Nou ja, nee, ja ik, um, uh, uh, ik hoor heel duidelijk dat je heel veel verstand van eieren hebt. Nou. Nou, dat is Ik weet alles van eieren, maar uh, nou weet ik nog steeds niet. Ja, ik weet het nu een beetje uh, door uh, Gijsbert... Maar hoe het zit met de bruin, dat een, een kip van hetzelfde soort uh, witte eieren kan leggen en een kip van hetzelfde soort bruine eieren. En dat was eigenlijk de vraag. Ja, dat heeft dus met, met, dus. Kijk, wij zijn allemaal mensen. Ja. <laughs> ja, tot zover en, volg ik het En we hoor. hebben bruine ja. mensen en we hebben witte mensen. Ja, ja en uh, de oorsprong van de mens die zit ergens in uh, Kenia of zo, daar ergens. Ja. Er zijn bruine mensen en toch zijn er witte uitgekomen. Ja, Uit, maar, de, maar, maar, dus... dat is, maar uh, over het algemeen uh, uh, uh, krijgen bruine mensen bruine kinderen en witte mensen witte, witte kinderen. Dat klopt. Maar, en bij dus... kippen geldt dat niet. Qua nee. eieren dan? Meestal zijn de, daar zijn de kinderen dan weer geel. Nou ja, ja. dus dat is dus met het hele genetische apparaat te maken. Oh. Dat voer te ver om dat natuurlijk allemaal heel kort uit te leggen. Als het allemaal maar zo kort kon, dan hoefden je niet naar school te gaan. Hè. Maar is het nou zo dat het lelletje, als het, de kip een donkerder lelletje heeft, dat die donkerdere eieren legt? Ja, daar, heeft wel een, daar zit een verband mee. Dat klopt ah. dus, maar vanuit die genetica. Oké. Okay. Nou, want daar zijn die kippen op geselecteerd. Maar het is niet zo dat die Barnevelders, onze mm. beroemde Barnevelders, waarin vroeger in de militaire over zongen. Ja. Ja. Op oh Barneveld, op oh Barneveld, wat zijn je kippen, hup, hup, Dat oh. zal ik verder niet noemen. Oh. Nou, en, want er was heel beroemd. Barndarm was daar ook. Dus de, de, waren dat was onze beroemde, dat was de, de mijn van onze kippen. Oh, nou, ja. we gaan nu weer een hele andere kant op met dit verhaal. Ja, precies. Ja. Dat wil ik dus ook niet. Ik wou alleen maar dat ja. even vertellen over dat schouwen. Ja. He? En dat verschil tussen witte en bruine ja. eieren. Ja, nou Want, uh, ja, bedankt ja, ik, Johannes. Ik kan een heel verhaal ophangen, maar dat wordt veel te uh, voor de nacht. Ja. Nee, we, we, we houden het hier even bij, maar bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Tot de volgende Ciao. keer. Daag. Dag. 0800 1121, ondertussen loopt er een chat mee met dit programma via www.nachtzuster.net. Dan kun je chat aanklikken, kun je meepraten. En uh, daar vragen mensen nog of de haan dan niks mee te maken heeft of het uh, witte of bruine eieren zijn. Nou, ik denk het niet. Maar goed, wat weet ik. En, um, dat is misschien nog wel even leuk, want ik, had, ik kreeg van Lydia Wubbenhorst... Die schrijft me, die zegt nou toevallig heb ik vorige week een gedicht geschreven over Barnevelders. Nou, het is ongelooflijk, wat een toeval inderdaad, dat het uh, zo dicht op deze uitzending waarin het over Barnevelders gaat uh, moest gebeuren. Nou, ze stuurt me het gedicht en dat laat ik natuurlijk niet helemaal voorbij gaan. Ik ga het gedicht eventjes uh, voordragen, ik zoek even toepasselijk muziekje bij. Ja. ja, ja. Keuzevrijheid. Haan steekt zijn staart weer een hoog op. Pronk ermee, tot hen roept stop. Ik heb het wel gezien, meneer. Bent u hier voor de eerste keer? Uw wensen zijn zeer duidelijk, uw passie zelfs echt zuidelijk. Wat wil een Barneveldse meer dan aandacht van een Spaanse heer? Mevrouw, ik kom uit Nederland en heb van Spanjaards geen verstand. U bent zo prachtig, bruine schone, ik wil u dus mijn hartstocht tonen. Ei, ei, dat wilt u toch van mij? Dus neemt u, neemt u plaats hier in de rij. Mevrouw, u stelt mij wel teleur. Ik koos u louter om uw kleur. Een wit ei uit een witte kip is zo geweest, is niet meer hip. Ik ben naar Barneveld gekomen omdat ik hier van bruin kan dromen. Dream on, dream on, mijn mooie haan. Ik voel mij wel wat aangedaan. En als ik nu toch kiezen moet, dan kies ik voor uw warme bloed. De andere hanen in de rij lieten hem echter niet voorbij. Ga weg naar eigen hof en haard, en pikte hem in kop en staart. Gelukkig liep het toch goed af. Hen volgde Haan, en tot hun straf. Joeg de rest van het Hen zonder eten vroeg op stok. Frank Boeien was dat, en zwart-wit. En ik heb ook een Frank aan de telefoon. Het zal toch niet, hè? Frank, goedenacht. Hallo, Astrid. Ah, dat is een andere Frank. Ja. Het zou we wel grappig zijn als Frank Boeien nu ging bellen over bijvoorbeeld eieren. Ja, inderdaad. Of, of de uitdrukking, het loopt als een tiet. Ja, dat heb ik Prachtig. <laughs> ja. Waar bel jij over? Ik denk dat ik een uh, redelijk uh, goed antwoord heb op het huilen. Oh, echt? Denk ik, hè? Nou, probeer het maar. Ja. Uh, ik zal het proberen beknopt te houden. Huilen is een emotie, hè? Ja. zoals agressie een emotie is. Uh, onrustig zijn is een emotie, ADHD bijvoorbeeld. Mm. Allemaal gestimuleerd door een bepaald hormoon. <kijf> de, naam, uh, de namen van het hormoon, de verschillende hormonen, weet ik niet. 1, 2, 3. Mm. Maar het werkt over het algemeen zo. Uh, er zijn gevoel... Je kunt mensen ongeveer, denk ik, qua karakter... ongeveer zo typeren. Gevoelige mensen, heel gevoelige mensen... en onderaan met ongevoelige mensen. Ja. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Ja. Nou is het over het algemeen zo, denk ik... als bij een heel gevoelig iemand... waaronder ik die meneer rangschik... Ja. is het zo, kan het zo zijn, dat als hij iets ziet dat bij hem een bepaald beeld oproept. Dat beeld is natuurlijk ontstaan, die beeldvorming, vanuit het verre verleden, of het verleden, dus de herinnering. Ziet hij bijvoorbeeld zoiets, zo'n beeld, wat hem emotioneert, dan gaat er een prikkel naar de hersenen. Die prikkel stimuleert een bepaalde klier. We hebben klieren met... Uh, een afscheiding naar buiten, zweetklieren, tallenklieren. Maar we hebben ook klieren die hormonen afscheiden in het bloed. Bijvoorbeeld de traanklieren. Ja. Dus in zijn geval gaat er een prikkel naar de traanklieren... via een bepaald hormoon. Die traanklieren gaan traanvocht produceren. Dat gaat via traanbuisjes naar het traanzakje. Als dat vol is en overloopt, dan heet het huilen. Ja. Ik denk dat zo ongeveer zit. <laughs> ja, dat denk ik. Je hebt er wel over nagedacht in ieder geval. Ja, vroeger moest ik erover nadenken. Ja? Ja. Hoezo vroeger? Nou, uh, in mijn studiejaren, hè. Ja. Dus ik heb daar een klein beetje eigen kunnen maken. Maar hoezo moest je er toen over nadenken? Nou, dan moet je toch, uh, toch op studeren. En om dat te begrijpen, hè. Oh door de jaren heen en, ja, en wordt dat begrijpelijk. En ik denk ook dat het zo dus nagenoeg werkt. En wat, uh, hoe zit het met jouzelf? Moet je ook huilen als je een uh, gevoelige film kijkt? Ik ben een gevoelsmens, ja. Dus je bent uh, in die schaal van heel gevoelig, een beetje gevoelig, niet gevoelig. Ben jij wel heel gevoelig? Ja, ik durf van mijn eigen te zeggen dat ik gevoelig ben van top tot één. <laughs> Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Even kijken. Ja, daar zijn dan tranen, enkele tranen, hè? Ja, uh, dan moet er moet één traan bij zijn komen kijken. Ja. Vorige week was er een programma, wat was dat programma ook weer? Uh, bijvoorbeeld als een spoorloos, bijvoorbeeld. Ja. Of bij dat programma van, uh, hoe heet hij nou? Die Robert, Robert, Robert ten ten Brink. Brink nou. Zoiets. Oh, heb je gekeken met Kerst? Ja, ik heb gekeken. Ik zat binnen tien minuten, zat ik echt huilend op de bank. Ja, ik wil niet zeggen dat het een tal was van tranen, maar het, het raakt mij dan. Maar biggelt er dan ook een traantje? Nou, wel meer dan één hoor. Oh, Oké, okay. want als je dat programma kunt kijken zonder te huilen, dan val je zeg maar buiten de schaal, vind ik. Ja, ik denk dat dat zo is. Ja. Maar goed, je hebt ook mensen, en ik denk dat dat heel belangrijk is trouwens, om even eraan toe te voegen. Ja. Ik ken iemand en die zegt wel eens tegen mij. En dat is een vrouw, hè? Ja. Die zegt wel eens tegen mij. Frans zeg, Fran, Frank zegt ze dan. Ja. Ik zou willen dat ik kon huilen. Oh? Ik kan niet huilen, zegt ze dan. Oh. Ik ga er eens van een keer voor naar de dokter. Ja. Nou, ze had dat ook... dus ja. gedaan. Ja. Ja. ja. Toen gaf de dokter, vind ik, een diplomatiek antwoord. <laughs> en die zei. Ja, mevrouw, ik kan ook niet huilen. Maar andere woorden, ik denk dat hij bedoelde aan te geven... U hoeft, u hoeft zich niet ongerust te maken. Ik ben dokter, u komt naar een dokter, u denkt dat ik heel veel weet. Dat weet hij ook. Maar ik weet geen antwoord, wou u zeggen, op waarom kan iemand wel of niet huilen. Maar het is wel belangrijk om te weten, maar dat zei hij niet... omdat hij niet, nee, niet ter, ter zake deed op dat moment... Voor die persoon, maar het is wel zo, Astrid. En ja. ik denk, ja, jij ook een heel gevoelsmens bent. Ja. Ja. Je ja. hebt er ooit verteld van jouw vader, ik ben dat nooit vergeten. Maar oh. die even terzijde. Ja. <laughs> uh, het is wel heel belangrijk dat mensen een emotie moeten leren uiten. Dan leer je, je kunt gevoelens leren voelen en emoties leren uiten. En er zijn natuurlijk mensen bij wie dat in hun opvoeding onmogelijk is gemaakt. En die kunnen dus niet huilen. Maar ik vind wel, Frank, als je nu het verhaal van die kennis van jou vertelt... Ja? dan spreek je eigenlijk jezelf weer tegen. Want je zegt van, nou ja, je hebt gevoelige mensen en ongevoelige mensen. Maar deze, deze mevrouw was dus best wel gevoelig. voelde best wel, voelde best wel iets bij zo'n film of bij uh, All You Need Is Love... of een andere tv-programma. Alleen ze kon niet huilen. Ja, maar inderdaad, daar is ook een voorwaarde om die emotie te ontwikkelen. Ja. En als die emotie in deze huilen ontwikkeld is... Ja. dan uitzicht dat op een bepaalde manier bij die persoon. Hmm. Snap je enigszins wat ik bedoel? Ja, alleen sommige mensen kunnen heel gevoelig zijn, maar niet huilen. Die, die krijgen bijvoorbeeld aan hun maag. Ja, dat zit wel wat in, ja. Of migrainen. Ja, ja. Zo iets, ja. denk ik, hè. Nou ja, dat is, daar zit wat in. Ja. Maar goed, uh, bij een ander is het geblokkeerd. In de, en die kan dan niet huilen, denk ik. Nee. Of dat weet ik wel zeker, trouwens. Ik uh, wou het erbij laten, Frank. Dankjewel. Goed zo, bedankt. Hè? Bedankt voor je bijdrage. Yo. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Marian Faithful is dit. En as tears go by. Tis the evening of the day. I sit and watch the children. Ah. Uh -huh. Doei Een bijzondere de uitvoering van Marion Faithful en uh, as go by. 0800-1121 is nog steeds het uh, telefoonnummer van de nachtzuster. Als je bijvoorbeeld weet of een koelkast als die vol is... meer stroom verbruikt dan wanneer die leeg is... dan kun je dat nummer bellen. Maar ook als je nog wil reageren op Marcel... Die al twintig jaar single is en op zoek is naar een lief leuk meisje. Is 40 jaar, 1,95 meter 95, geeft rood-oranje haar en houdt van voetbal. 0800 1121 als je dit een onweerstaanbare beschrijving vindt. Um, nieuwe vragen zijn van harte welkom. En ik werd gebeld door, ik wil zeggen Jos, maar ik ga naar Kees. Kees, goedenacht. Oh, hoi, ja, Svirt. Hoi. Kees Oostrom. Hallo. Hi, hey, uh, loop als een tit was je nog vergeten. Oh ja, nee, maar ik wist ziekemal dat jij daar iets over ging zeggen. Ah, Oké. Okay. En sterker nog, ik heb inmiddels ook een pagina bij uh, Onzetaal.nl toegestuurd gekregen via uh, de mail. Van, uh, Niet me van mij, meerdere toch? mensen? Nee, van. Uh, Oké, okay, maar dan misschien oh, ga ik het zelf er wel zeggen. Nou, het zou zo kunnen. Want uh, ja, het heeft niks met mooie borsten te maken of zo. Die, uh... <lacht> mooie borsten ook. <lacht> ja, nee, ja, borsten. Maar, <lacht> het heeft ja, niks met borsten te maken. Borsten. Ja, met uh, fantastisch mooie borsten. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, maar. Uh, <lacht> Het gaat over uh, dat, uh, dat zo'n boer zo'n uh, kip riep ja. om, om te voeren. En dan riep hij, tiet, tiet, tiet, weet je wel? Ja. En die, die kippen die kwamen dan aanrennen, dus die liepen als een tiet. En weet je dat echt, ik heb in dit programma heel vaak... dat ik denk, nu word ik in de maling genomen. Ja, nu word je wel een beetje in de maling genomen. Ik heb het wel net gelezen. Nee, het is echt ja. waar. Ja. Ja, ja, ja. Tiet, tiet, tiet riepen ze dan. Ja, ja, ja, ja. en dan uh, kwamen ze met een handje voeren. Graan of zo. En, en die kippen gingen dat dan lekker opeten. Maar ah, dat, uh, dat, ja, dat we dat uh, nog niet gezien hebben bij Boerzoekvrouwen. hè? Dat die boeren ja, daar een beetje titroepend -ti -ti -ti -ti ja, dat... over het erf liepen. Nee, maar ja. Ik vind het nou de laatste tijd wel een beetje... We kijken niet te veel mensen naar Boerzoekvrouwen. Nee, maar... Nee, uh, het loopt niet maar, zo lekker, hè? Dat het een hè? beetje simpel <laughs> wordt. Uh, allemaal op een trekkerij of op een berg aardappels zitten zeggen dat je... Uh, heel veel van iemand houdt of zo. Ik vind het een beetje een raar programma worden. Ik heb het altijd een raar programma. Ge ik, weet, ik, weet, het is, ik weet dat vijf miljoen mensen het hartstikke leuk vinden, maar ik kan ja. er nog geen vijf minuten naar kijken. Echt niet. Nou, ik kan er wel naar kijken, want ik moet er vreselijk om lachen. Ja. Maar ik heb nog niet een boer gezien. Ja, een geitenboer, en een uh, aardappelboer, en een koeienboer, maar nog geen boer met kippen die de hele tijd uh, tiet, tiet, tiet, tiet, tiet uh, riep. Nou, het is... Dus, uh, uh, op een of andere manier klinkt het allemaal hilarisch, maar er staat hier daadwerkelijk op de website van onze taalpunt en van onze taalstad. Ja, dat, dat komt er toch ja. voor. Met tiet wordt in de zegswijgen wijze niet verwezen naar een vrouwenborst, zoals vaak gedacht wordt, maar naar een kip. Tiet betekent in verschillende dialecten, onder meer in Breda, Utrecht okay. en Goeree-overvlakke. Vooral in Goeree-overvlakke. Ja, ja, ja, daar komen wij vandaan. Hè? Ja, daar betekent het kip of hen. Lopen als een tiet betekent dan ook letterlijk hard lopen. Ja. Het kan nog steeds wel in die betekenis gebruikt worden, hoewel de meer figuurlijke betekenis gebruikelijker is. Het woord tiet is volgens het woordenboek de Nederlandse taal in die dialecten een onomatopee. Een klanknabootsend woord. Kippen werden gelokt met het geluid tititiet. Dat geluid werd vervolgens gebruikt om de dieren zelf mee aan te duiden. Nou, dat nou is had is niet verwacht hè, dat ik dat uh, zomaar zou zeggen. Maar waar, waar jij vandaan komt, kom, noem je daar katten ook? Want het is hetzelfde verhaal. Als je dus kippen roept met tititiet en je roept katten met... Dan he, noem je dus. Nee, we hadden die vroeger die, die, die, die, die. een buurvrouw die had een kap met een wit neusje, die stond. Wit neusje, wit neusje. <laughs> ja, dat vonden wij echt gruwelijk. En die vrouw liep ook nog in een blauwe overal op de boerderij. Dus ja, dat vonden we echt verschrikkelijk. Ik vind het maar, echt heel uh, grappig die, die, als die, mensen. Die, die, ja. Oh, sorry. jij was aan het woord. Ja. <laughs> ja, het... Nee, maar ik vind Kon dat ze. Zo... Oh, oh, gaan we weer Kon door? Nog ja. Ja. Ik kan nog een ander woord bedenken waar je drie keer roept. Nee, het is erg. Oh. Nee, Maar dat dat zo is, dus, uh, blijkbaar is een kat, dus... Uh, zeus klinkt wel aardig in de oren ja. Tiet. Nou goed. Maar ja. uh, de, deze vriendelijke mensen van onze taal... die hebben hun bril even rechtgezet en opgeschreven... Ja. vanwege de associatie met vrouwenborst wordt lopen als een tiet... als een vrij informele sekswijze aangevoeld. Daarmee bedoelden mm -hmm. ze dus dat ze het niet mooi vinden. Of mm -hmm. dat ze het niet netjes vinden. Neutraler? Ja, meer, Vroeger wel. Ja. Neutralere alternatieven zijn lopen als een trein en lopen als een tierenlier. In de betekenis... Ja, maar dat heeft toch niks met die kip te maken? Nee, in de betekenis hardlopen bestaan ook lopen als een haas en lopen als een kip. Ah, ja, oké, okay. dat gaat een stapje verder eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dan hebben we toch het onderwerp toch wel... Ik ben blij dat we het nog even... Ja, je mag het straks eruit halen, ja, maar... Uh, maar... Ja, nee, ik had, ik had van tevoren niet verwacht dat ik dacht... nou, dit is een vraag die nooit beantwoord gaat worden. En wat komt er toch een prachtig antwoord... dat in bepaalde gebieden in Nederland een kip vroeger een tiet werd genoemd. Ja. Ik vind, ik, het roept heel veel grappen bij me op, maar we houden het netjes. Nee, kijk, kijk, kijk. kijk als mijn vriendin kijk, de kip kippenvoer, kippenvoer, heeft ze ook alleen maar een loszittende broek aan. en Voor de rest niks, dus uh, ja. Nou, Kees, laten we afronden... <laughs> het is de hoogste team. Ja, dat heb je goed gezegd. Het is, het is, het is grappig dat, ja. we, dat we dit niet verwacht hadden, Nee. En zeker niet vanuit Zeeland. En dat. Uh... Dat ze daar keihard staan te roepen tegen de noordenwind in. Van team, uh... <laughs> tiet, tiet, ja, tiet. Ja, ja, ja, ja. Dankjewel, hè. Eh, he. Dag, dag. Ja. 0800 1121 voor nieuwe vragen, want uh, daar is weer ruimte voor. Hallo, met wie? Met uh, Jos. Dag Jos, ah, ja. Dat dacht ja. ik al. Nou, ik heb, de, ik heb de volgende vraag. oh Nou, het is, het, uh, het is namelijk zo... Um, je kunt verschillende soorten zeep kopen, hè? of het nou blokken zijn, of afwasmiddel, of poeder, of vloeibare wasmiddel. Maar als ik er water bij doe, schuimt het altijd wit. Ja. Ja. Ja. Ik vind dat zo typisch, want ja, je zou als denken, nou als het lavendelzeep wat blauw is, oh, zou het ja. schuim zou het schuim ook blauw kleuren. Ja. Kijk, als zeep op een gegeven moment als het dus uh, het mooie is trouwens ook, als je, als, je twee keer, als je twee keer zou douchen, inzepen, dan wordt, blijft het zeep wit. Maar goed, dat is vet wat op een gegeven moment, en dan slaat het dood. Net als met bier, als je bijvoorbeeld bier, en je hebt daar een lekker kaasje of vette worst, en op een gegeven moment, als het, als het, als het een paar minuten staat, het bier, slaat het schuim dood. Ja. Nou, nou Maar ik, ik, ik, ik heb me altijd al afgevraagd, waarom bah, schuimt... Uh, Wit, als dat met water komt, ja. dat, het wit, dat het wit wordt. Ik vind het een hele goede vraag. Ja, ik dacht eerst, van, nou is dat zo'n domme vraag, zou ik hem wel stellen. Maar... Nee, ik ben dol op domme vragen. <laughs> nee, <de> vragen, domme <laughs> vragen. Nou weet, weet je, uh, ik heb wel eens heel veel gehoord. zeg, één gek kan meer vragen uh, stellen dan tien wijze kunnen antwoorden. Ja, nee, daar zit, daar zit wel wat in. Dat, ja. dat geloof ik ook. Maar dat is een beetje te vergelijken dat ik vroeger zo slecht kon tafeltennissen... dat als ik ging tafeltennissen tegen iemand die heel goed kon tafeltennissen... werd hij helemaal gek omdat hij van die rare ballen terugkreeg en dan verloor hij alsnog. Ja, dat, dat, dat <laughs> principe is het. Of is dat Misschien gaat deze vergelijking helemaal niet op, maar he, vind ik het toch leuk dat ik het even <laughs> Dat het even ja. zegt. Maar, uh, ik even zeg. Maar ik moet opeens denken aan... Uh, ja, want van de week zei iemand tegen mij, daar moest ik ook zo om lachen. Uh, wat zei die nou? Zelfs een blinde eekhoorn vindt wel eens een eikeltje. Ja. Sorry dat ik dat nu zomaar opeens oprakel. Maar ik, had, ik heb nog steeds de vraag van Marcel openstaan. Marcel is single en die wil heel graag een meisje. Ja. En uh, die is al twintig jaar alleen... En ik moest opeens denken aan, uh, aan die uh, uh, kennis van mij die ik van de week sprak. En die zei van, oh, goh, nou ik zou wel weer een leuke verkering willen. Ik zeg, nou, op ieder potje past een dekseltje. En toen zei hij, ja, en zelfs een blinde eekhoorn vindt nog wel zijn eikeltje. Dat vond ik echt een mooie zegswijze Ja, maar nou, toevallig ja. over het hebt De slager heeft me... <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik bedoel, ik bedoel dat, zo bedoel ik het niet. Jawel, Jos. Maar het volgende, het volgende, het volgende is, mijn zwager heeft me laatst een, een powerpoint gestuurd met allemaal wij, wijsheden en ge, um, ja, uitdrukkingen, ja. bepaalde uit, uitdrukkingen, ja. wa bepaalde waarden. Ja. En dan kwam namelijk, daar hangen, lopen meer eikels rond, dan had eikels aan de boom hangen. Ja. Ja, ook mooi. Maar ik kan, kan hem nog wel een keer sturen, die powerpoint. Ja, leuk. Maar ja, dat is moeilijk op de radio. Ja, precies. Je ziet er niks van. Maar wat, is verder is een leuke vent, hè? Die zwagen van jou. Ja, nou, hij stuurt me geregeld powerpoint. Dus dat vind ik wel leuk. <laughs> ja, heel mooi. Hij had me, hij had me gisteren ingestuurd. En dat was allemaal uit, uit levensmiddelen landschappen maken. Uit maar, levensmiddelen landschappen maken. Dat moet je uitleggen. Nou, uh, nou bijvoorbeeld van, uh, van kolen. Dus door rode kolen en dat, dat soort kolen ja. kun je namelijk een mooie blauwe luchten maken. Van brood kun je bergen maken. Allemaal van levensmiddelen. Had iemand daar blijkbaar. Had hij mij gestuurd? Oh? Ja, ik, ik wil iemand oh. wel sturen. Nou, nee. Nee. <laughs> nee, nee maar je naar, naar radio 1. Ja, doe maar. Doe maar ter attentie nee, van 1. Nee, nee, persoonlijk weet ik toch, toch geen adres. Naar nee. het gastenboek zal ik wat <laughs> sturen. Ja, dat is ook goed. <laughs> nee, maar ja. goed, op die zeep terug te komen. Ja, op die zeep, ja. Ja, waarom schuilt het allemaal? Ja. Nee, ik ja. vind het een goede vraag. Ik heb zelf altijd... Um, uh, uh, ik pa pak altijd gewoon het goedkoopste pak. Of het goedkoopste, ja. de fles van dat vloeibare vind ik dan fijn. En de ene keer is het groen en de andere keer is het blauw. Maar inderdaad, als, je het, als het gaat schuimen, is het allemaal wit. Is allemaal wit? Dat is raar, hè? Ja, ik vind het ook heel raar. Het is een goede vraag hoor, Jos. Ik zou me niet <laughs> nee, nee, voor schuilen nee, nee, ik goed, jou was. Ja. Um, ik, ik dank je hartelijk voor deze vraag. Ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn uiterste best doen. Ja, dan hoor ik het wel. Ja? Ja, dan hoor je het wel. Ja, ja akkoord. Tot de volgende keer. Goed ja, aan je zwager. Hè? Ja, hoor. ja, Dag. 0800-1121. Over kleur gesproken. Dit is Cindy Loper. vind ik dat. True Colors van Cindy Loper. Naar aanleiding van de vraag uh, die net binnenkwam over de kleuren zeep. Uh, ja, je kunt allerlei uh, soorten zeep kun je, uh, uh, gebruiken. Lavendelzeep. Groene zeep. Nou ja, uh, Jos gaf nog meer voor de, voorbeelden. Maar als je dan uiteindelijk ermee gaat wassen dan wordt het schuim altijd wit. Hoe kan dat nou? Waarom is dat geen uh, groene schuim of blauwe schuim? Zou ook leuk zijn voor schuimparties. Weet iemand hoe dat zit? Bel dan even naar 0800 1121. Verder staat de vraag van Jappie nog open over de koelkast. Uh, verbruikt een koelkast meer stroom als die uh, leeg is? En um, ja, dan heb ik verder eigenlijk alleen nog... Uh, ja, de, de vraag van Roland is eigenlijk wel grotendeels beantwoord. Hè? Dat huilen, waarom die moet huilen bij een film. En uh, mocht je nou weten hoe dat hormoon heet, dat het veroorzaakt, dat snikken... dan uh, kun je ook nog even bellen naar 0800 1121. En uh, Marcel, die is nog steeds op zoek naar een vriendinnetje, hoor. Dus um, uh, ben jij uh, een aardig meisje... En uh, wil je wel iets beginnen met de 40-jarige man met rood-oranje haar die je van voetbal houdt? 0800-1121. Thijs, goeienacht. nacht, Assis. Hi. Hi. Ik heb uh, antwoord uh, op de vraag van, uh, of een koelkast uh, ja, in is vol of met uh, ingrediënten. Oh, dat is handig om te weten. Ja, het is namelijk zo dat, uh, dat een volle koelkast gewoon uh, efficiënter werkt. Ja. Uh, omdat het uh, ja, te maken heeft met massa eigenlijk. Nou, daar snap ik niks van. Kun je het maar uitleggen nee. in Jip en janneke taal? Ja. Lucht is, ja, dat heeft, ja, ik ben geen scheikundige, maar dat heeft met een trillingsgetal uh, trilling te maken. Uh, lucht is, ja, wat, wat uh, trilt meer, zeg maar, en, en vaste massa, zoals vloeibare ja, dranken en, en etenswaren, dat, dat heeft een stevige massa waardoor het beter uh, de, koele, ja, de, koude lucht, de koude lucht vasthoudt. Oké. Okay. Hmm. Dus wat kunnen we daaruit concluderen? Dat een uh, volle koelkast uh, ja, eigenlijk energiezuiniger is. Dat is wel raar. Ja, dat klinkt gek hè. Ja. Hey, en uh, uh, hoe weet je dat allemaal? Uh, nou, ik, uh, ja, ik heb gewoon detailhandel geweest in de elektronica-zaak. Ja. En uh, ja, dat zijn gewoon dingetjes die je op een gegeven moment. Uh, ja, ja weer... die moet je dan weten natuurlijk. Ja, ja. precies. En uh, heb je dan zelf een hele energiezuinige koelkast? Uh, nou, het is niet het laatste model in maar. <laughs> <laughs> ja, er zit zelfs een laagje ijs uh, in mijn uh, vrieszak. Kijk. En dat is natuurlijk ook niet slim. Oh. <laughs> Want dan, uh, dan gaat uh, ja, de koeling natuurlijk ook, dan moet hij meer werk verrichten. Dus dan, uh, ja. Oh, dus ik moet thuis nu ook nog de ijs uit mijn vriezer gaan schrapen. Ja, oh. eens in de twee maanden een keertje helemaal ontbijt ja. Oh, <laughs> ja maar eens in de twee maanden. Een <laughs> potverdorie. Maar inderdaad, als er zo'n laag ijzer zit, dat, uh, dan moet hij harder werken. Hè? Maar zeg eens heel eerlijk, Thijs. Ga eens even terug in je geheugen. Wanneer heb jij voor het laatst je koelkast ontdooid? Ja, veel te lang geleden, een jaar denk ik. Ja, hè? heel gelukkig. Ik had het net in, in een to-do list gezet. Ja. Toen het over koelkasten ging. Eerlijk waar? Denkt, ja ik schrijf ja, ja. het even op, ik moet de koelkast inbandaard, weer eens ontdooien. Wat denk je dus inderdaad niet aan? Hè. Oh, nou ja, volgens mij is het bij mij vijf jaar geleden. Ik zal eens, ik zal eens gaan kijken thuis uh, of het uh, inderdaad de hoogste tijd is. Nou, ja. dankjewel Thijs wat, voor wat, je bijdrage. Ja? Ik kan ja. nog ja. tip, want ja. inderdaad, als je dus inderdaad niet zo vol is, hmm. dan is het bijvoorbeeld ook een goede tip om bijvoorbeeld gewoon een paar flessen uh, water erin te leggen. Gewoon, uh, Anderhalve liter uh, ja, uh, petflessen, zeg maar. Ja. Om dus een beetje gewoon op temperatuur te houden. Maar eerlijk, maakt dat zoveel verschil? Ja, alleen moet je er wel op letten dat het, dus wel, ja, dat het niet propvol zit. Het moet natuurlijk nog wel een beetje... Je, ja, ik ja. zie nu echt mensen thuis flessen met water in hun koelkast touwen. Denk van, nou, dat scheelt 200 euro op de energierekening per jaar. Nee, maar als ik nu thuis twee... Nou, ik, mijn koelkast is nooit leeg. Maar stel dat de koelkast leeg was. Ja. En ik zou er twee flessen water in leggen. Nou, misschien mm -hmm. drie. Wat zou ja. dat schelen op mijn energierekening? Nou ja, zo'n uh, ja, 10% per jaar, denk ik. Niet. Ja, echt? Ja, en ook zeker het. Het valt om wel, ja, van, uh, van de koelkast. En dan met name dus Thijs ijsgedeelte. Uh, <laughs> ik ben nog sprakeloos. Nee, ik ga nee. het nog doen ook. Oké. Okay. Nee, ja, nee, ik zeg dat wel, maar het heeft geen zin. Want er zit bij mij altijd van alles in. Dus dat, dat pak melk doet nou, dan al de, je doet het werk al. <laughs> nou, ik vind het een geweldige tip. Dank je wel, Thijs. Ja, Oké, okay. fijne avond. Goeienacht, da. Dag. Koen? Ja? Had je nog iets toe te voegen? Uh, nou, ja. Dat, dat volume, dat is echt helemaal waar. Ja. Uh, je zou dat, uh, misschien is dat een betere vergelijking, dat je dat vergelijkt met een warme kamer. Uh, als je die kamer uh, niet uitgaat, dus de ge geen deuren open doet, dan, uh, dan is merkbaar, de thermostaat die slaat minder snel aan, omdat de temperatuur constant is. Doe je, een, uh, doe je nou een paar deuren open en het tocht iets, dan gaat die sneller slaan dan slaat hij sneller aan om de temperatuur weer op 20, 21 graden te maken. Ja. Doe je dat met een ijskast die bijna leeg is... dan gaat er ineens, op het moment dat je die deur open doet... gaat er veel warme lucht naar binnen... omdat je weinig massa in je ijskast hebt. Dus je hebt wow. weinig objecten die de warme lucht tegenhouden. Echt waar? Er is gewoon ja. meer ruimte voor warme lucht. Precies. En, en, en dus, die, die, als die ijskast nou helemaal leeg is... Dan, dan, dan verkoelt die niks. En die objecten die er dan anders in liggen, die houden de kou langer vast. Dus ik, moet, dus, ik moet, die... maar ik, dus ik moet ook, eh, ondanks dat hij al redelijk vol is, alle leegte nog vullen met, uh, met uh, waterflessen. Ja, dat is bijna ondoenlijk. Maar uh, ja. dat, dat is in, in ieder geval wel waar. Hoe voller die zit, hoe constanter die de temperatuur vasthoudt, hoe langer die die temperatuur vasthoudt. Maar moet hij dan harder gaan werken om die flessen water die ik erin leg net zo koud te krijgen als de rest van wat er in de koelkast is? In het nu? begin wel, want hij moet namelijk de warmte van het water, dat, dat werkt tegen hem, dat werkt temperatuurverhogend, ja. en dat moet hij naar beneden brengen. Zo is het als je er warm water in legt, want eigenlijk, je moet er eigenlijk geen warme spullen in leggen, dat weet iedereen onderhand wel. Maar ja. als je er warm water in legt, moet dat eerst afkoelen. Ja. En dus heeft hij langer de tijd nodig om het koud te maken. Maar kost dat meer stroom ook dan? Ja, tuurlijk. Oh. Want dan moet hij gewoon harder werken. Maar ik ben, ik ben zo'n. Je had een tijdje zo'n reclame over um, um, uh, dat alle stroom hetzelfde was. En dan was er een mevrouw en die ging aan het stopcontact ruiken. En die zei dan: stroom, <laughs> de stroom is niet goed. Hij ruikt niet lekker meer. Ja. En met het, met het, <laughs> ik vind het heel logisch. Ja. Ik had ja, die reclame ja, ja. kunnen bedenken. Ja, ja, ja. Dan gaan je oogjes ook branden, zeker of niet. Ja, wel als ik met mijn vingers in het stopcontact ga. Ja, precies. Ja, precies. Maar ik heb ook misschien nog een kleine, een kleine hint... met betrekking tot de kleuring van, van de schuim van zeep. Ja. er zitten in het algemeen zijn dat hele lichte kleuren. Dat stelt eigenlijk helemaal niks voor, die kleur. Nee, je dat zou, is niet waar. Als je waar. dat zou willen hebben... Dan moet je de verhouding van kleurstof en vetstof die ja. die belletjes maakt, die moet je veel intenser maken. En dan worden ze waarschijnlijk wel... Maar dat, dat, er zit maar zo weinig kleurstof in, dat, dat, dat valt helemaal weg tegen de, laten we zeggen, tegen de oplossing en tegen de activiteit van de zeep. Want je verliest maar heel weinig, uh, heel weinig zeep eigenlijk. Als je, als je een keer staat te douchen, dan gebruik je maar heel weinig en je krijgt heel veel schuim. Dus dat, die verdunning die zie je nooit meer terug in, dat, uh, in die zeep. In, die, in, die, in dat schuim. Oh, ja, ik zit te denken, want wat, wat ik, dan, ik heb dan bijvoorbeeld zo'n pompje in de badkamer staan... en er zit dan een beetje roodige zeep in. Ja. Het... is best wel rood. Ja. Het is nog. niet een beetje rood. Nou, maar hij is niet zo rood als, als bijvoorbeeld de kleur van wijn. Dat, dat tref je niet aan. Nee, nee. En dan heb ik nog een, een, een, een klein een leuk verhaaltje over een kip. Ik zal het heel kort houden. Ik reed in de buurt van Barneveld over de weg. Ja. En daar zag ik voor mij zag ik twee bruine kippen lopen. Dus van die Barnevelders. Ja. En uh, ik, ik, ik, ik denk, ja, ik moet remmen. Maar wat deden ze? Ze gingen recht voor mij uit keihard lopen. Oh? Niet te geloven. Als een tiet. Ja, nou, erger nog, denk ik. <laughs> maar die, reizen, die liepen zeker aan 20, 25, 30 kilometer. Eerlijk per waar? Uur waren harde kippen. En die sloegen op een bepaalde blikken en sloegen die van de weg af naar rechts, naar een boerderij. Ik vond het zo bijzonder. Ik denk, daar ga ik even kijken. Dus ik kom daar die boer tegen en ik doe mijn raam open en ik wil wat vragen. Hij zegt: Je komt zeker voor Jut en Jul. Ik zeg, hoe zou dat dan? Hij zegt, Ja, dat zijn die twee kippen die, die zo hard lopen. Ik zeg, ja. Ik zeg, het is niet te geloven dat die zo hard kunnen lopen. Hij zegt, dat klopt. Hij zegt, want ze hebben ook drie poten. Ik zeg, hoezo drie poten dan? Hij zegt, nou, dat heb ik zelf gekweekt, zelf gefokt. Want dan krijg ik veel meer opbrengst. Een kip met drie poten brengt in ieder geval één poot meer en dat uh, levert me meer. En ik kijk hem aan en ik zeg, ja, je meent het niet. Hij zegt, dat is echt zo. Ik zeg, hoe smaken die beesten dan? Hij zei, dat weet ik niet, want ik heb er nog nooit een kunnen vangen. <lacht> <lacht> nou. Heer heerlijk. Ik wens je een hele fijne nacht. Veel alleen, plezier. Ik kan alleen maar hopen dat ik dit verhaal kan onthouden. <lacht> ja. En, en de uitsmijter. De ja. uitsmijter van mij zou kunnen zijn met betrekking tot het huilen van mannen. Oh jee. Daar lag ik er net aan te denken. Ja. Uh, met die emoties, dat is natuurlijk waar. Maar misschien heeft het uh, ook te maken met, met opvoeding. Want ik kan me herinneren dat mijn vader heeft vroeger ooit wel eens tegen me gezegd... vent, een, uh, een man huilt niet. Nee. En dan onderdruk je dat. Ja, maar precies. ik kan me ook voorstellen dat vroeger, toen de mens wat oorspronkelijker was... in zijn beweging, met andere woorden, daar waren de mannen jagers of vissers. Ja. Als hij dan een prooi... Uh, aanschoten of vingen en die gingen dood, want daar heeft het heel erg mee te maken met dood, dat is emotie. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat die jongens niet de hele dag zaten te huilen, want die horen nee. dan veel te veel voor. Oh, wat zielig hè, voor die mammoet. <lacht> vind jij het ook zo zielig voor de mammoet? Ik vind het ook en, zo zielig voor de mammoet. Ja. ja, en dan ben je 14 dagen aan het jagen en je hebt geen, je hebt geen water bij je. Nou, dan, nee, dan gaat het niet goed met je. Nee, ik, nee. ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar het klinkt leuk. Ja, oké. Okay. Nou, nou. hé, hey, veel plezier. <laughs> Dankjewel. <laughs> Dag. Dag, Koen. Hoi. 0800-1121 zeg ik gewoon maar weer een keer... als je ook wilt bellen met een prachtig verhaal over driepotige kippen of iets anders. Marcel? Ja, dat ben ik dan. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik heb twee antwoorden op twee vragen. Nou, dat schikt. Ja, welke wil je het eerst horen? Even. Nou, doe die ene maar. Nou, van weken geleden... Ja. Uh, Goorde jij op de radio uh, waarom de meeste mensen niet van spruitjes houden? Echt waar, heb ik dat gezegd? Ja. Waarom is het zo? Uh, Bittere de... smaak, zeker. Ja, ja oh. smaakverandering. Dat, uh, het moet zijn een ruime pan kokend water. Ja. En dan de gepelde spruitjes erin. Ja. En dan na vier minuten, vijf minuten eruit. Dan nootmuskaat. Dan terug in de hete pan. Oh. En dan even opschudden, en dan is het lekker. Oh. Dus in het kokende water, snel afkoelen. Ja. En, maar goed, dat was. Uh, jij, jij vroeg waarom veel mensen niet van spijkers houden. Dat van weken geleden. Ja, ik kan het me zo wel voorstellen, want het is een uh, toch uh, regelmatig terugkerende discussie bij ons thuis. Ja, als we in een ruime pan hmm. kokend water gaan. Dus ja. Kokend water. Dan uh, zout erin, ja. dan de spruitjes erin, ja. en dan 4,5 minuut later uh, plaf in het uh, giet. Ik vind en... het rap hoor, 4,5 minuut. En dan, ja, maar dat is het juist. Oh, ja. Maar goed, dan zijn ze lekker. Maar als ja. je ze in het koud water stort, zoals altijd werd onderwezen. En er is een kookboek van ruim 100 jaar geleden, huishoudschool... Ja. Uh, dat ze daar 45 minuten gekookt worden. 45 en, en, minuten? Ja, en opzetten in koud water. Ja, dat is voor spruitjesprut. Ja, dat is spruitjesprut. Maar dat staat echt in het kookboek. Oh. Uh, nou, ja, maar dat was vroeger, toen waren die, uh, die uh, uh, gasfornuizen nog veel minder goed. Ja, ja, half <laughs> uur kookend water. En goed. dan uh, kort, en dan de buitenkant weer afpoelen. Ja. En waardoor de binnenkant heet blijft. Oké. Okay. Maar goed. Hoe was... weet je dat allemaal, Marcel? Waarom ben je een spruitjesdeskundige? Uh, nou, dat is zo. Uh, je hebt dus uh, gesneden materiaal. En uh, als je dat in het kokende water stort... Dus, ja. je hebt celwanden die je met het mes hebt beschadigd. En als dat in het kokende water stort, dan uh, schroeit het heel gauw dicht... Terwijl als je het in koud water opzet, ja. dan uh, loopt eigenlijk dat plantendeel dat loopt leeg in, oh. het, in het koude water eerst. Ik krijg wel ontzettend zin in spruitjes. Uh, ik heb ze in de koelkast. Lekker! Hey, dat was één. Ja, vergeet en, de noodmuskaat niet hè, morgen. In het, in het noodmuskaat bovenop ja. in het vergiet ja. en dan terug in de hete pan ja. en dan lekker. Ja, maar geen water meer in de hete pan dan hè? Nee. Nee. Even duidelijk. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja. En nu twee. Ja. En dat is een hele belangrijke. Iedereen praat over koelkastvulling en uh, warm water of koud water. Ja. Maar wat is de, de uitvinding van de koelkast? Dat is uh, op de hoogte bovenkant groentelaar uh, zit een plastic buisje met een gaatje naar buiten toe. En bij elke nieuwe koelkast wordt geleverd een rachertje, of uh, hoe heet zo'n ding? Ja. Een ijzerdraadje met uh, stoppels uh, haar. Ja. En dat gaatje, wat bij sommige koelkasten wel 10 of 12 centimeter is, dat ligt aan waar de achterkant is. Uh, dat moet glad en, en schoon zijn zodat de lucht, de koude lucht die bovenin geproduceerd wordt, valt naar beneden en wil door het gaatje naar buiten. Oh. De, de die zit daar nog onder, dus het percentage koude lucht wat naar beneden is gevallen en wat niet door de tocht van het gaatje gaat, valt neer in de groenteladen. Daarom is de groenteladen het koudst van de koelkast. Maar als ik het goed begrijp, zit er een gaatje in mijn koelkast. In elke, dat is de uitvinding van de koelkast. Dat is de koelkast. Omdat het gaatje? Dat gaatje. Dit hele kast eromheen, dat is later gekomen, maar met het gaatje is het begonnen. De, de, de rest is uh, slechts dat druk. Uh, <laughs> dat is aan de schanierkant van de deur, die drukknop, waardoor je lampje gaat branden. Is een leuk programma dit. Ik weet je wat ik van de straks <laughs> prachtig vond? Nou, wat dat, vond je dat prachtig? Is, dat is drie keer toeval achter elkaar. En jullie maken het. Radio. Perfect. Wat is drie keer toeval achter elkaar? Uh, de, punt 1 bijvoorbeeld. De inhoud van het uh, gedicht ja. Ja. Over, over kip. Ja, en, maar dat was geen toeval, hè? Nee, even zwart-witter achteraan van Frank Boeien, hè? Ja. Ja, er wordt over nagedacht hier, hoor. Ja, dat is perfect. Ik zit te applaudisseren. Nou, dat vind ik dat wel is... leuk dat het je opgevallen is. Ja, is zeer zeker. Want in die tijd, en dat draait om Kevin Dunmeyer, die ja. op de dam ja. uh, strompelend aan kwam lopen naar collega's van, mijn, van mij toen. Ja. En ik was aan het. Ik, ik was in het bedrijf. Nou, laat ik even uitleggen dat uh, de, de, de tekst van het liedje ja. vertelt niet dat een taxi-ondernemer die rijdt op een vergunning van de gemeente Amsterdam. Ja. En dat is ook uh, rijk en dat is uh, bewijs van goed gedrag, et cetera. En als er iemand dus overlijdt in het eigendom van iemand, of het nou een kapitein is, of een taxichauffeur, of een uh, conciërge van een gebouw, dan is die man die is verantwoordelijk. En alleen een, een ambulance is daarvoor. Ja. Yeah. Zoals ook uh, DME er is voor een. Ja, et cetera. Et cetera. Ja. En, en een taxi mag hem niet innemen. Dat nee. Mag gewoon niet, nou, dat is, is nog even een mooie kanttekening, Marcel, bij het liedje. Ik ga nog snel even naar Mackie, want ik heb nog maar twee minuten. Dit hier, maar dank je wel. In iedere koelkast je te ja, gaan. Ja, ja, ja, ja, en dat ja. ja, wordt, ja gaat de Marcel, lucht eruit, de AT voet de thermostaat. Dat heb je al verteld, Marcel. Oké. Oh, Kay. Doeg! Dag! Hoi! 0800-1121 voor nieuwe vragen, vooral. Mackie? Uh, ja, eerlijk gezegd, Kerwin Duijmeijer, het schandaal was juist, die taxichauffeur, zei hij neemt hem niet mee omdat hij geen bloedhoppersbekeerde ja, wilde hebben. Precies. Maar goed, ja, precies. Uh, laten we er verder niet mee bemoeien, het is helaas uh, allemaal afgelopen zoals het afgelopen is. Ja. Uh, nou, uh, ik vind uh, het wel heel mooi, Mackie, moet ik eerlijk zeggen, dat iedereen het nog weet. Want ik zat net te denken: moet ik het hele verhaal van Kevin Duinmeijer nog weer even oprakelen? Maar toen, uh, toen dacht ik: nou, laten we dat ja, niet dat doen. het verhaal in de twee is: deze uh, allerlei vervolgen gekregen. omdat die uh, moordenaar weer vrij kwam. en toen nog allerlei ja. rare dingen ging uithalen. Goed, ja. Ja, dus. Uh, okay. het, het, het, uh, even snel twee dingetjes. Ja. Uh, je had, uh, eerst even over een woord wat ik uh, cadeau wil doen. En dan koelkast. Ja. Uh, uh, ja. Uh, even snel het woord: je had het over uh, uh, problemen met, met rekenen. Ja. En dan gebruikte hij het woord discalculi. Ja. Uh, en dat is Nederlands ongecijferdheid. En oh. het woord wat ik cadeau wil doen, is ontoerekenkunst. Ontoerekenkunst, mooi. Ja. Maar wat zei, wat zei je daarvoor? Om... Uh, uh, uh, ongecijferdheid. Ongecijferdheid ja, dat, dat vind, dat vind de, ik ook kant. mooi hoor. Die kan je in Nederlands vertalen met ongecijferdheid. Dat heb ik niet bedacht. Alleen de oh. ontorekenkunst is mijn cadeautje. Mooi, dankjewel. Uh, en dan uh, koelkast. Nou, daar is al heel veel over verteld. Yeah. En als je stroom wil besparen moet de rubber in orde zijn. En je moet, uh, diepvries uh, spul moet je laten ontdooien in de koelkast. Dat yeah. geldt ook natuurlijk. Uh, maar ik heb een uh, probleem uh, uh, gezien. Ja. Uh, mensen die uh, uh, wantrouwend zijn en zeker willen weten of het lampje uitgaat als het de niet ja. dicht is. Ja. Uh, die oude wetskoelkasten waar je eventjes naar verwezen uh, werd, die hadden een knopje. Als ja. je dat indrukte, ja. uh, die, uh, dan ging het licht uit. Ja. Maar tegenwoordig zit er een of ander contactje. Dus het is moeilijk te controleren of het dicht uit is als ja. het dicht is. Ja. Dus stel me iemand voor die uh, zeer wantrouwend is. Ja. En probeert door het, het rubbertje te kijken. Ja. En dan moet hij schade aanrichten. Ja. Of je, je kan er een camera in leggen. Ja. En wat ik bedacht, ja. uh, is uh, dat je een stroommetertje uh, aansluit. Ja. Uh, en kijkt of uh, als de motor uitstaat en de deur dicht of open is, dat hij dus meer stroom verbruikt. Als de deur open is, of die dicht is vanwege het lampje. Dus dat moet je kunnen meten als de koelkast dicht is. Maar er moet nog iets slimmers te bedenken zijn. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd, Macky. Ja, dus het zou leuk zijn als iemand een andere methode bedenkt... om te kijken of het lampje uit is als de deur Maggie? dicht is. Macky, ja.